Drie uur. NPO Radio 1 met Misha Blok. Dolf regelde een sobere uitvaart voor de man waarvan hij jarenlang mantelzorger was. En toen er te weinig geld bleek te zijn, stuurde de gemeente hem de rekening voor het graf. Is dat terecht? Je het zo. En hoe schep jij orde in je verzekeringen? Ben je onderverzekerd of juist oververzekerd? En we kijken naar de Orgasm Intense Gel van Durex... die vrouwen maar liefst twintig verpletterende orgasmes belooft. Kunnen ze die belofte nakomen? Nu het NOS Nieuws. Met Mark Hokke. Bij de schietpartij in de Italiaanse stad Macerata zijn zes mensen gewond geraakt. Een man opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het is een man van 28. De slachtoffers zijn allemaal zwarte immigranten: vijf mannen en een vrouw. Macerata ligt in het midden van Italië ter hoogte van Perugia.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 Ollongren van D66 zei dat leden van Forum discrimineren op grond van ras. En ze verweet Baudet daar geen afstand van te nemen. In een persverklaring zei Baudet dat zijn partij de beschuldigingen verre van zich werpt. Wij veroordelen mensen op geen enkele, basis, op geen enkele wijze op basis van uiterlijk of afkomst, zei hij. Baudet vindt dat minister Ollongren met de uitspraken een volksvertegenwoordiger heeft gedemoniseerd.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 Morgen veel bewolking, soms ook zon en lokaal een wintersbuitje. Het wordt dan een graad of drie. John Bakker van de ANWB, waar staat het vast? Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Apeldoorn, Zuid en Kootwijk. 10 kilometer. Hij heeft te maken met een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook. Maar de vertraging is nog altijd meer dan een uur. Je kan hem ook beter omrijden via Arnhem over de A50 en de A12.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 U rijdt de Boxer en de andere Peugeot bedrijfsauto's al tegen een financial lease tarief van 0%. Kijk op peugeotprofessional.nl. Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching. Dating hoger opgeleide. Zet uw privacy op één. Je kan je vriendin met je smartphone laten navigeren. Even kijken.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 Avro -tros. Hoe hou jij je verzekeringen up-to-date? Je kunt je voor alles verzekeren, maar hoe voorkom je dat je jezelf onnodig of dubbel verzekert? Of dat je juist niet genoeg bent verzekerd en je misschien wel een risico loopt? Laat het me weten. Ga naar de Radar Facebookpagina... of laat een berichtje achter op de Radio 1-app of via Twitter, hashtag Radar. Radar. Met Micha Blok. Dit is jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Bij mij in de studio, Koen de Ruiter, directeur van Independer. Jullie vergelijken verzekeringen met elkaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoeveel geven wij Nederlanders uit aan verzekeringen? Nou, dat is best veel. Een gemiddeld gezin geeft zo'n 4000 euro per jaar uit aan verzekeringen. Dus dat is een boel geld. Ja, want wat is het grootste probleem in Nederland? Is dat we ons onderverzekeren of dat we ons oververzekeren? Nou, dat scheelt denk ik heel erg per persoon. Ik denk dat uh, sommige mensen vinden het heel fijn vinden om uh, alles maar verzekerd te hebben... anders zijn daar juist wat nonchalant in. Dus misschien is het goed om uh, vandaag eens te kijken naar ja, wat de grootste risico's daarvan, uh, daarvan zijn. Nou, want ik heb bij Nederlanders altijd zo'n idee van, nou, wij zijn vrij risicomijdend. Uh, ja, dat klopt wel. Ik denk dat we, in, uh, als je het vergelijkt met uh, andere landen... dan geven wij uh, in Europa, zitten we wel in het hoogste kwart, zeg maar, eventjes van uh, de landen... Uh, van van de uitgaven aan de verzekeringen. En hoe ben jij zelf? Ben jij zelf een beetje een risicomijder of, uh... Uh, Ja, het verschilt een beetje. Ik vind het. Uh, kijk, je moet dat een onderscheid maken volgens mij bij verzekeren. Van uh, allereerst verzekeren verzekering gaat natuurlijk over de risico's uh, van uh, de, de financiële risico's, eigenlijk van zaken die misschien gaan gebeuren. Je weet het niet van tevoren, maar die een grote impact kunnen hebben. En uh, dus die gewoon veel geld kunnen kosten. Nou, je moet dat nadenken van. Kan ik het betalen als het zou gebeuren? Bijvoorbeeld als je huis afbrandt of zo. Ja, dat is, een, uh, dat is een ongelooflijke kostenpost. Dat kan niemand betalen. Dus dat kan je maar beter verzekeren. Of wil ik het betalen? En ik vind bijvoorbeeld zelf een uh, verzekering van uh, waar ik het... Liever niet wil betalen. Is, uh, ik heb altijd een annuleringsverzekering voor mijn reis. Ik denk als je reis moet afzeggen. dan is er al iets rots gebeurd. Dan lijkt het me helemaal zo baal als je dan je geld niet. Uh, of je geld ook nog kwijt bent. Nou, ja. Dus ik, ik dek dat soort dingen wel af. Maar ik probeer het ook altijd wel zinvol eventjes na te denken. Van, ja, is het wel nodig dat je iets verzekert? Bijvoorbeeld je smartphone. Ja, moet je die nou echt apart verzekeren? Ik denk het niet. gaan we over uh, hebben deze uitzending. Over risicomanagement is het eigenlijk. Ja. He? Ga ik naar Jacob de Vries van Radar Online? Kom. Ik vind jou wel risicomijdend. Dus ik. <laughs> Het gaat in dat jij oververzekerd bent. Zeker, 100%. Ja, nee, als iemand oververzekerd is, dan, uh, dan ben ik het. Ik denk dat ik ook per jaar ik denk een paar honderd euro te veel betaal. Maar het geeft me wel een goed gevoel. Ja. Dus ik denk, ja. En ik kan, het, ik kan die paar honderd euro kan ik dan nog net leien en dan denk ik van, laat het maar doen. Maar het zou zeker goed zijn om eens te, wat verder in die, in die verzekeringen te duiken. Uh, die vraag heb ik ook afgelopen week aan onze achterband gesteld. En uh, die vraag die stellen we natuurlijk ook nu tijdens het programma. Dus reageer vooral via de kanalen die Michel net heeft genoemd. Uh, een bericht van Marianne. Op een regenachtige zondagmiddag ga ik eens heel diep uh, adem nemen... en dan trekt ze alle mappen met polissen tevoorschijn. En dan loopt ze die stuk voor stuk voor. naar nou, wel heel saai hebt ze. Dus Marianne die trekt ze nu in wat... Uh, Tijd vooruit. Ik kan wel andere dingen bedenken die ik leuker zou vinden om te doen. Ja, en toch denkt ze op zo'n regenachtige dag. Nou, laat ik die mappen even tevoorschijn trekken. Annette vindt het niet te doen om zelf een verzekering te checken. Want ze. Een normale consument kan die voorwaarden gewoon niet begrijpen. Bovendien worden die bij een verzekering aangeboden met heel veel pagina's. En in super kleine lettertjes. Ga dan alles maar eens vergelijken. Ben je dagen mee bezig? Al dus Annette. En dan een reactie van Jolanda. denkt dat je gewoon je gezond verstand moet gebruiken. Bij het afsluiten van een verzekering stelt ze altijd maar één vraag. Is het nodig? Ik heb bijvoorbeeld een auto en dan kun je je Oris verzekeren. Casco, zoals ze dat noemen. Maar dat doe ik niet. Ik denk van, nou, ik kan het inderdaad zelf betalen. Weer een andere auto kopen als dat uh, mijn eigen schuld zou zijn. En ik ver verzeker me gewoon weer af. En dan denk ik van, nou, dat vind ik voldoende. Wikken en wegen dus. Ja, Koen de Ruiter. Ja, kan ik het betalen? Is het nodig? Ja, nou, ik hoorde heel slimme dingen allemaal zeggen. Die eerste mevrouw die zei, ik doe het altijd op een regenachtige dag. Nou, ik ga ervan uit dat die regenachtige dag elk jaar wel even voorkomt. Het is ja. heel zinvol om het regelmatig te doen. Dus om één keer per jaar of zo te kijken. Wij zien nog vaak dat mensen heel lang niet kijken... En kunnen natuurlijk gewoon dingen in je leven veranderen. Je, kun, je hebt een nieuwe auto en die verzeker je all risk. Die is na zeven jaar veel minder waard. Dan hoeft dat helemaal niet meer. Maar ook uh, zien wij bijvoorbeeld vaak dat, er, dat, dat oudere mensen ons bellen. En die blijken ziektekostenverzekeringen te hebben afgesloten. Nog steeds voor een heel gezin. Terwijl hun kinderen al lang het huis uit zijn. Zonde. Dus het loont, ja. loont veel moeite om dat goed, uh, goed te bekijken. Ik vond de andere suggestie ook heel verstandig: van uh, wat kan ik hebben? Dat zei ik net eigenlijk zelf ook in de inleiding al: van ja, welke kosten kan of wil ik dragen? Dat is natuurlijk altijd. Uh, Heel erg van belang voor mensen. En uh, de andere tip. Gebruik altijd gezond verstand. Ja, dat is natuurlijk altijd het allerbelangrijkste. verzekeren alles wat ja. we hier bespreken in het programma. Gebruik je gezond verstand. Ja. We gaan verder praten dit uur over uh, onder- of oververzekerd zijn. En uh, je kunt alle vragen stellen. Kun je via onze livestream. En uh, via onze Radio 1 app natuurlijk. En we volgen ook het WK-veldrijden. Voor vrouwen in de Valkenburg. Daar is verslag even Thijs niet. Het is glad, hè? Ja, het is ontzettend glad. Er is heel veel... Het is ontzettend glad, ja? Horen jullie mij? Ja. Okay. Horen jullie mij? Ja? Het is ontzettend glad. Uh, heel veel modder. Uh, de, de start van de vrouwen is net geweest in deze hoogmis van het WK veldrijden. En morgen komen de mannen daarbij aan de beurt. De vrouwen, dat belooft echt een spektakel te worden. Want er zijn heel veel kandidaten voor de regenboogtrui. De felbegeerde regenboogtrui. Die tot vandaag gedragen werd door de Belgische Sanne Kant. Zij is een van de favorieten om vandaag te winnen. Zij ligt op dit moment uh, rond... Even kijken. Nee, ze is wat verder weggezakt. Ze, lag, ze begon heel goed vandaag aan de wedstrijd. Nee, ik, sorry, ik zie hier verkeerd een vlaggetje staan. Zannekant ligt vierde. Ze ligt nog steeds vierde. Dus ze is goed van start gegaan. Want de andere kandidaten, dat zijn Ferrand Prevot, oud-wereldkampioen uit Frankrijk, die wat minder goed van start is gegaan. Ook Katie Compton, 39-jarige Amerikaanse. Daar wordt veel van verwacht. Het is een uh, dame die heel erg is van door de modder ploegen, Veel kracht. Nou, dan ben je hier wel goed, want alles is hier nat en modder. En dan heb je nog een outsider, Eva Legner. Alles kan dus. De vrouwen uit Nederland. Dat is even zien hoe goed zij voor de dag komen. Dankjewel, Thijs. En daarnaast hadden we op de hoogte van Tennis. De Davis Cup in Alberville. Dubbelspel Frankrijk. Nederland is om twee uur begonnen. Frankrijk staat voor, hè? Mark Brasser. Ja, inderdaad. De eerste set is hier uh, net gespeeld. Uh, Nederland uh, had kans hoor in die eerste set om die naar zich toe te trekken. Ze kregen al twee uh, breakpoints bij een stand van uh, 3-2. Nou, het werd uiteindelijk een, een, een tiebreak. Maar op 5-4 in de reguliere uh, set nog ja, waren er ook uh, nog drie uh, breakkant kansen voor Nederland. Dat waren meteen ook setpoints. Nou, die benutte Nederland niet. Zonder toen werd het een tiebreak. In die tiebreak pakte Nederland ook weer de eerste mini break, zoals dat dan zo mooi heet. Kwamen op een 4-3 voorsprong Robin Haase mocht twee keer serveren. Maar ja, leverde het meteen het eerste punt weer in. Mini break terug voor de Fransen. Ja, en toen werd het 6-6 en toen was er een cruciaal punt. Jean-Julien Royer... serveerde namens Nederland. Goede eerste service en Robin Haase kreeg aan het net een makkelijke volley, maar ja, sloeg die volley gewoon naast de lijnen. De bal was uit. Het werd 7-6 voor Frankrijk en het was na Nicolas Mahu, namens de Fransen die de eerste set uitserveerde. Nederland dus zijn kansen gehad in die eerste set. Drie setpoints, kans ook in de tiebreak. Maar ze verliezen die tiebreak met 8-6. En dus staat Nederland in deze dubbel met 1-0 achter in sets. Ja, dankjewel, Mark. En iedere week ga ik de straat op om met consumenten te praten... terwijl ze aan het consumeren, oftewel aan het shoppen zijn. En deze meisjes vertellen me wat de modetrends zijn deze winter. Ik denk die petjes die... Uh... Ja. Niet dat ik eentje heb, maar dat past mij niet echt. Maar wat voor van petjes? Die, van die bootachtige hoedjes. Echt? Ja. Zo'n kapiteinspet. Ja, eigenlijk wel ja. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ik hou er zelf niet van. Nee, ik hou er zelf ja, van. Ja, ze past niet echt bij mijn hoofd, denk ik. Ja. Alles in één keer goed geregeld, dat beloofde internetprovider Fiber. Vorig jaar februari hoorden we dat die vlieger... lang niet altijd voor iedere klant opging. En Radar heeft er toen niet één keer, maar zelfs twee keer... veel aandacht aan besteed, omdat de klachten binnen bleven stromen. Jacob van Radar Online, we zijn een jaar verder dus. Je hebt opnieuw de mensen benaderd ja. die vorig jaar hun klachten... hebben gestuurd naar ons. Wat, ja, hoe staan ze ervoor? Ja, allereerst dank voor die mensen die allemaal teruggemaild hebben... want ik kreeg echt heel veel reacties binnen. Maar liefst 55 mensen stuurden de afgelopen weken hun ervaringen... Na de uitzending van vorig jaar. En daaruit komt naar voren dat bij het gros van die mensen de klachten nooit zijn opgelost. Dus dat is slecht nieuws. Of na heel veel moeite zijn opgelost. Dat is foute Ja, en dan kun je dus blijven zitten bij Fiber of overstappen. Wat hebben ze gedaan? Ja, nou, bijna iedereen is overgestapt. 70 van de mensen die gereageerd hebben is al overgestapt of gaat overstappen zodra hun contract bij Fyber afloopt. Een kwart daarvan blijft zitten omdat de problemen zijn opgelost. En nog een kleine 2 die twijfelt nog en blijft zitten als er een hele goede aanbieding tegenover staat. Ja, en we hebben het voor Vorig jaar ook gehad over de klantenservice. Daar waren veel mensen ontevreden over. Ja. Ik heb ze juist ook nog vlak voor de uitzending ook nog even gebeld moesten hem uitzetten, moesten de hoorden opleggen... want ik stond 25 minuten in de wacht. Ja, de uitzending begon bijna. Ja. Ja, nou men is nog steeds ontevreden over diezelfde klantenservice. De medewerkers doen te weinig om de problemen op te lossen. Ook blijkt dat zij vaak onvoldoende kennis in huis hebben... om de consumenten tevreden te stellen. Dus de klantenservice is er niet veel op vooruit gegaan. Nee, en toen waren er ook veel klachten over incasso. Ja. Bestaan die ook nog steeds? Ja, zeker. Bijvoorbeeld Marita Pannenborg. Daar werd nog onterecht geld van de rekening gehaald. Toen Marita dat wilde storneren... besloot Viber een in te schakelen. Voor een totaalbedrag van maar liefst 700 euro. Nou, Marita had na afloop van het contract helemaal geen diensten meer afgenomen. Nee. En Marco van Wijk had uh, pas geleden ook nog te maken hè, met onterechte incassus ja. de Fiber. Dus hij was uh, blij dat Rader nu weer contact zocht met de mensen die hadden geklaagd. Was net op het moment dat dit speelde. Ik denk, nou, daar moet ik gelijk op reageren. Want het is on onvoorstelbaar Want ze halen. Gewoon geld van je rekeningen af. En je bent gewoon machteloos eigenlijk. Uh, wat er was vorig jaar ook. Uh, ze halen het geld eraf. Maar ik wilde er gewoon vanaf, want uh, ik denk, je moet maar elke keer afwachten wat er gebeurt. Ja, Marco heeft inmiddels opgezegd, maar toen begonnen de problemen bij hem pas echt. Nou, de laatste ervaring zijn dat ik het abonnement opgezegd heb. Het zou 8 december beëindigd worden. Toen is het ook wel gestopt. Maar ik moest mijn uh, spullen, terug, de hardware terugsturen. En dat heb ik gedaan. Ik heb alles teruggestuurd. Uh, toen op een gegeven moment bleek, begin januari, was er weer wat geld van de rekening afgehaald. En in plaats dat ze de borg terugstorten, hadden ze nog uh, geloof ik 8 euro extra ervan afgehaald. Ja, Marco zocht natuurlijk contact met de klantenservice en na een paar keer bellen bleek dat hij maar een deel van de hardware had teruggestuurd. Nou ja, volgens Marco heeft hij wel alles teruggestuurd, maar Fiber wil hem maar niet geloven. Uh, ja, ja, dan kan ik wel weer bellen, maar uh, ik kom niet verder in de organisatie. En ze zeggen gewoon uh, van ik heb te weinig ingeleverd. En ik zeg maar dat kan ook bij jullie wat verkeerd gegaan zijn. Dat uh, verkeerd gewogen of weet ik wat. Ik zeg want ik heb 100 zeker uh, dat ingeleverd. Ik zeg en uh, elke keer krijg ik een ander verhaal. En ook met de ges geschiedenis van vorig jaar. Ik zeg dan kan het ook wel eens een keertje dat, dat jullie toegeven dat bij jullie de fout uh, ligt. Maar uh, nee. Ja en tot zover het verhaal van Marco van Wijk. Ik vind het toch wel schokkend, hè Jacob. Van het is dus al een jaar dat dit speelt bij hem. Ja, het is uh, februari vorig jaar dat we aandacht besteden aan dit onderwerp. En uh, ja, het blijkt me niet dat ze het er voor elkaar kunnen krijgen. Want als je kijkt naar wat springt eraan uit... Dat is, ja, ik kan zeggen de klantenservice, ik kan de hardware noemen... maar het is gewoon algehele malaise bij uh, Fiber. Ik pak er graag nog wat dingen uit die ik echt recentelijk nog binnenkreeg... op ons forum van Radar. Bijvoorbeeld een bericht van Brenda. Al jaren klant bij Fiber, maar heeft nu door de laatste update... grote problemen. Ze kan niet meer bellen of gebeld worden. Heeft al vier weken contact, maar dat wordt maar niet op. Verlost. Ze moet nu 89 euro betalen voor een monteur. Maar dat is er niet van plan, want Fiber wilde graag de update... en zij had er niet om gevraagd, want daarvoor werkte alles goed... Nog een bericht van Jan via het forum ook, klantenservice van Fiber. Helemaal onbereikbaar, zegt hij. Ze zeggen dat er 8 tot en met 18 personen voor me zijn. Hij hangt minutenlang aan de lijn, net zoals wij er straks, 25 minuten. Ja. En dan krijgt maar niemand aan de lijn. Jan heeft nu een, een mail gestuurd. Ja, en zo is het allemaal algehele malaise bij Fiber. Ja, en uiteraard hebben we Fiber ook om een reactie gevraagd. Ze willen niet in de uitzending reageren, maar ze zeggen het te betreuren... dat niet alle klachten van de uitzending van vorig jaar... naar tevredenheid zijn opgelost. En volgens hun huidige gegevens is een groot deel inmiddels opgelost of die klanten zijn overgestapt. Maar mochten er nu nog steeds klanten zijn die problemen ervaren... dan ontvangen ze deze graag. Aan de lijn Caspar Janssens, advocaat bij Kneppelhout en Korthas Advocaten. Goedemiddag. Hi, hey Goedemiddag. Ja. ja, we zijn een jaar verder. Hè. Nog steeds komen er wekelijks klachten bij ons binnen over Fiber. We krijgen veel vragen van mensen die hun abonnement op willen zeggen. Kunnen ze dat zo maar doen? Ja, absoluut. Als Fiber niet doet wat ze zegt... en dus de overeenkomst niet nakomt dan moet je ze eerst de gelegenheid geven om die overeenkomst wel na te komen bij de garage die je auto niet goed gemaakt is, dan rij je ook even terug. En dan kunnen ze alsnog proberen het wel goed te doen. Uh, maar als Fyber het uh, ook dan nog uh, tekortschiet... In, uh, in de nakoming van de overeenkomst zoals het juridisch heet... ja, dan kan je gewoon opzeggen, ontbinden heet dat in het juridisch uh, ja. jargon. Dus je hoeft niet te betalen voor een dienst die je niet krijgt. Dat is de basis ja, klopt. eigenlijk. Klopt. Nou, Fyber is halverwege vorig jaar overgenomen door een bedrijf in Luxemburg. Zijn zij dan ook aansprakelijk voor de fouten van hun voorganger... Want dat gebeurt ja, natuurlijk regelmatig, dat een bedrijf wordt overgenomen. Ja, zeker. Uh, het consumentenrecht uh, wat dat betreft, uh, komt, komt de consument echt heel en tegemoet. Uh, uh, en is voor een heel groot deel Europees. Dus wat voor Nederlandse bedrijven geldt, geldt ook voor Luxemburgse bedrijven. En bovendien die overeenkomst is overgenomen. Dus die overeenkomst blijft gewoon gelden. Alleen is er een andere wederpartij. Ja. Dus ook de Luxemburgse, de Luxemburgse uh, over de, de, de hoe heet het? De, de Luxemburgse mensen die Fiber hebben overgenomen, die zijn gewoon aansprakelijk. En we worden ook het verhaal van Marco, hè, het was gestegel: over heeft hij nou alles teruggestuurd of niet? Uh, Fiber zegt van niet, ja, hoe zit dat met die bewijsvoering? Nou, in dit geval uh, denk ik dat Fiber moet, uh, moet bewijzen dat het niet verstuurd is. Uh, uh, dus ja, ik, ik, ik vind het eigenlijk een beetje een smoes om. Uh, uh, om mensen aan het lijntje te houden. Het ligt gewoon bij Fiber om, uh, om hier goede actie op te ondernemen. En dan ook te zeggen wat er dan mist. Ja, en wat raad jij mensen nou aan om te gaan doen? Die nu nog problemen hebben met fiber? Ja, ik zou, ze een, uh, ik zou ze adviseren een brief te schrijven naar, uh, naar Fiber. heb het liefst aan aangetekend. dan aangetekend heb je ook bewijs dat je dat hebt gedaan. Waarin je de overeenkomst uh, de, de, opzegt of liever dus eigenlijk ontbindt... wegens de wanprestatie van Fiber. En uh, uh, nou, ik zou dan gewoon ergens anders een uh, contract afsluiten... mocht Fiber het maar goed voorkomen, heb je in ieder geval bewijs dat je de overeenkomst zetten ontbonden. Ja, dank je wel. Kasper Janssens, advocaat bij en kort als advocaten. Je kunt alles teruglezen over Fiber via nporadio1.nl. met Micha Blok. En we gaan snel naar het veld rijden. WK in Valkenburg voor vrouwen. Verslaggever Thijs, verslaggever Thijs niet. Ja, er is uh, een en ander aan ontwikkelingen. De eerste ronde is net afgelopen. Sanne Kant is daarbij als eerste doorgekomen. Ze heeft een gat geslagen met de rest. gat van zo'n 6, 7 seconden. En op plek 2 van achteruit opgekomen... is de Amerikaanse veterane Catherine Compton. Maar belangrijker voor Nederland is dat Lucinda Brandt... de Nederlands kampioene op plek 5 ligt. In strijd met uh, Catherine Nash... Tsjechische en Eva Legner probeert aan te sluiten. En zij probeert dichterbij dat podium te komen... waar op dit moment een Luxemburgse rijdt... Christine Mascheru. Dankjewel je altijd. En ik hoor hem al, de douche. En vandaag rijdt Laura Kuppens hem uit. Door omstandigheden krijg ik ook van de Voedselbank. En via hun ben ik aangesloten bij Stichting Pijp. Dat is een stichting die allerlei aanbiedingen geeft... aan mensen die onder de armoedegrens leven. Het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld de kappersbeurt, een etentje, een dagje uit. Dat soort dingen. Via hun kreeg mijn zoontje bij Dikkers Record Store een DJ-workshop aangeboden... waar hij met een vriendje naartoe mocht. Hij heeft daar een geweldige middag gehad. Een hele middag gedraaid met een echte DJ. Ze waren ook nog frietjes met een snack en wat te drinken gaan eten... in het cafetaria aan de overkant van de straat. En ze mochten aan het einde ook nog een LP uitzoeken... die ze mee mochten nemen naar huis. Het was een geweldige dag. En daarom kijk ik graag de warme douche uit aan Dikkers Record Store in Tilburg. En dan gaan we douchen met een heel weer rockje van Queen. Want dat is de favoriete plaat van mijn zoontje. Buddy,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 We will, we will rock you Rock You van Queen, de warme douche voor Diggers Record Store in Tilburg. En wil je ook een douche uitreiken, warm of koud? Altijd nat. Ga dan naar radar.avrotros.nl Iedere week ga ik naar een winkelstraat om daar met consumenten te praten... terwijl ze aan het consumeren, oftewel aan het shoppen zijn. Um, een jurkje en een shirtje. shirtje. Kijk, het is al zo erg. Ik weet het al niet eens meer. Ja. Dus je weet ook niet wat je hebt uitgegeven tot nu toe? Uh, nee, ja, een beetje globaal. Oké, okay, schat is. Gaan we kijken of het klopt. 50 euro iets? 50 euro, denk je. Nou, ja. laat maar zien wat je hebt gekocht. Ja, gaan we tellen. Dat is leuk. Um, oh, dit is van de Rituals. 6 euro. 6 euro. Onthoud jij het ook? 6 ja, euro. Ja, ja, ja. Um, bij de Zara. 26 euro. 26 euro plus 6 euro is... Zij zit er op, eh, 32, 30. ja. 32 euro. En, en wat zit deze... hier dan nog in? Volgens mij was het 20 of zo. Ja. Oh. 52 euro. Oké, okay. nou, dat was best was wel close. Goed in de buurt. En met welke aankoop ben je het meest blij? Van vandaag? Ja. Yeah. Ik denk uh, wel van het jurkje. Ja, gewoon maar, zwart. Oh, zwart, oké. Okay. Een beetje zo'n overslag jurkje. Ja. En welke voorwaarden moest u voldoen? Dat het goed zit. Niet dat je de hele tijd overal aan moet trekken en... Uh, ja, dat hij aan het eind van die, de avond zo bijna ja, zit. Ja, dat hij helemaal ja. hier zit, terwijl je dan daar zo loopt in je panty. En, en uh, wat is deze winter helemaal hot? Help me eens. Uh, ik denk die petjes die... Uh, ja. Niet dat ik eentje heb, maar dat past wat mij niet wat echt. Wat voor petjes? Van die bootachtige hoedjes. Echt? Ja. Zo'n kapiteinspet? Ja, eigenlijk wel ja. Oké, oh, oké. Okay, ik okay. hou er zelf niet van. Ik hou er zelf van. Ja, ze past niet echt bij mijn hoofd, denk ik. Dus vandaar dat ik ook niet Nee, doen. ja, ik zie het ook niet echt voor me. En uh, wat is not? Ik vind flarepants. Dat vind ik wel een beetje geweest. Al dus, oh, van die wijduitlopende pijpen. Ja, dat oh, En uh, trouwens van die ruitjes. Uh... Ruitjes kan ook echt niet meer. Oh, ja. Al wel juist. Ja. Dat komt heel erg in, ja. Broeken en lange colbertjes heb ik laatst nog eentje gekocht. Oké. Okay, dus, uh, ja, ik vind het heel leuk. Twee jongens. Twee tassen. Ja, klopt. Wat zit erin? Uh, bloesjes. Okay, mag ik ze even zien? Ja, hoor, voor mij wel. Ja. Een zwart overhemd. Oh, mooi. Wist jij al vanochtend dat jij dit moest uh, hebben? Had ja, je het nodig? Ja. Oh. Want uh, ik had er wel een paar, maar dat ben ik uitgescheurd. Dus, uh, ja, ben je nee. dikker geworden? Nee, wat meer gespierd. Dus oh. Uh, ouder. Oh, weer gespierd? Ja. De jas is open. Nee, een niet. <lacht> <lacht> Beetje koud. Want ben je meer gaan uh, fitnessen? Ja. Ja. ja. Hoe lang al? Uh, twee jaar. Zoiets? Ja, twee jaar. Ja. jaar. Samen? Ja. ja, via school. Ja, ja. En wanneer was het moment, uh, wat, wat zorgde ervoor dat jij dacht van ja, ik ga breder worden? Ja, de opleiding. Welke Vol opleiding? De voor Defensie. Ah. Dus ja, dan uh, word erbij. Ja. En je bent met, uh, is dit een goede vriend van je? Ja. ja? ja. En jij bent ook aan het sporten geslagen. Ja, zeker. Ook breder geworden? Ja, ook breder geworden. Dus je moest ook een nieuw bloesje? Ja, die zit daarin en uh, nieuwe schoenen. En nieuwe schoenen. Ja. Mag ik jouw schoenen zien? Ja, ja dat mag wel. Ja? Enorme gimbach? Zwart? Ja. Hoe merkgevoelig ben je als hier een, een ander merk op had gestaan? Had je ze dan ook mooi gevonden? Ja, ja, mij echt niet uit wat voor merk het is. En de prijs? Nou, uh, ga ik niet op zeggen. Echt niet? Nee. Hoezo niet? Ja, gewoon een beetje veel. Een beetje veel? Nou, zeg jij het dan even. Nee, ik weet het niet. Ik heb het <laughs> niet betaald, dus uh, gelukkig niet. Maar mag ik wel eventjes uh, raden? Ja. Moet jij zeggen als ik in de buurt kom, hè? Ja. 100. Ja, komt in de buurt. Hoger of lager? Hoger. 110. Ja, iets hoger. 120? Ja, in de, de buurt, ja. 130? Lager. <laughs> 125? Ja, misschien wel. <laughs> misschien wel. Ja. 125. Wat vind je van die prijs? Oh, net de prijs. Maar zelf zit je wel een beetje mee, denk ik. Oh, nee, hoor. Dus dat idee krijg ik. Nee, geld is geen probleem. en Zijn ze het echt waard? Ben je echt, uh, zeg maar, 125 euro blij ook? Ja. Hey, hoe anders is het nou als twee jongens met elkaar gaan winkelen dan twee meisjes? Geen idee, ik ben nooit een meisje geweest. Dus, uh, nee. nou ja, ik kan wel vertellen hoe het met meisjes is. Dat is heel veel uh, praten erover, heel veel wachten, heel veel passen. Dan weer ergens koffie drinken en dan weer verder. En dan weer uh, passen praten. Ik heb zo'n gevoel dat er bij jullie niet zoveel gepraat wordt. Nee, daar ben ik niet zoveel last van. <laughs> Gewoon uh, winkelen in uh, passen en uh, betalen en dan ga je weer. Nieuwe overhemden voor twee breedgespierde mannen. En vanaf volgende week hoor je op deze plek een reportage vanuit Zuid-Korea... waar de Olympische Spelen gaan plaatsvinden. En dan neem ik je mee naar de Koreaanse high-tech-ontwikkelingen... die het dagelijks leven daar gaan vergemakkelijken. Hoe hou jij je verzekeringen up-to-date? En hoe voorkom je dat je jezelf onnodig of dubbel verzekert Of dat je juist niet genoeg bent verzekerd en je misschien wel een risico loopt? Deel je ervaringen, je tips of stel je vragen aan Koen de Ruiter... directeur van Independer? Laat je reactie achter via de Radar Facebookpagina, de Radio 1-app... of via Twitter, hashtag Radar. Jacob van Radar Online, reacties. Ja, komen er veel binnen. Bijvoorbeeld van Mick. Mick schrijft dat hij zo weinig mogelijk verzekert. Want, zegt hij, je betaalt je helemaal kapot. En als er dan werkelijk iets is, valt het dan toch niet binnen... die. Dezelfde polisvoorwaarden. reactie van Piet. Doet het niet via internet of via de bank. Want hij denkt dat je dan sowieso belazerd wordt. Piet is een beetje sceptisch. Bij hem komt elk jaar zijn Goodold verzekeringsagent langs. En ik merk ook dat er veel mensen zijn die het fijn vinden... om met een agent of met een tussenpersoon aan tafel te zitten. Net zoals Didi, Anneke, Ab en ook Hans. Er uh, wordt geregeld. Oh, geregeld. Daar kwam de reactie van, uh, van Hans. Maar Hans zegt, ik heb een tussenpersoon van een assurantiebedrijf... en die houdt alles in de gaten van mij... en dan is er ook nog een goedkopere oplossing. Dan sluit ik daar een verzekering af na de aflooptermijn. Als hij dan wat schade heeft, dan belt hij... en dan wordt het gewoon geregeld. Ja, Koen de Ruijten, directeur van uh, Independer. Tussenpersoon populair nog steeds. Ja zeker, nou je ziet natuurlijk, je hebt natuurlijk verschillende soorten tussenpersonen je hebt mensen inderdaad die dat uh, gewoon bij jou op de hoek zitten zeg maar uh, vergelijkingssites zoals die van ons zijn natuurlijk eigenlijk ook gewoon tussenpersonen, want ze helpen je om een goede keuze te maken ja. en uh, ja, je hoort uit de reacties, mensen vinden het ingewikkeld en dan zijn er eigenlijk twee reacties, sommige mensen zeggen nou daarom doe ik maar niks en anderen zeggen dus nou doe me dan maar alles en ik denk dat het goed is, een tussenpersoon of een vergelijkingssite, die kan jou de juiste vragen stellen en dan wordt het eigenlijk heel eenvoudig om het, uh, om het goede pakket voor jou te kiezen Dankjewel, we praten er zo meteen over verder. 4,5 jaar. Ja, 4,5 jaar zorgde Dolf Takema voor een ernstig zieke man... waarvoor hij uiteindelijk de uitvaart regelde. Nou, Een nobele mooie daad, zou je zeggen. Maar de gemeente Krimpende Waard denkt daar anders over. Want in plaats van een bedankje... kreeg Dolf namelijk niet alleen de rekening voor het graf... ook moet hij 20 jaar lang het onderhoud van dat graf betalen. Straks hoor je zijn verhaal. Nu het NOS Nieuws. Radio 1. Met Mark Bij de schietpartij in de Italiaanse stad Macerata zijn zes mensen gewond geraakt. Een man opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het is een man van 28. De slachtoffers zijn allemaal zwarte immigranten. Partijleider Baudet voor Forum voor Democratie vindt dat minister Olongren zich schuldig heeft gemaakt aan smaad en laster. Hij heeft vanochtend aangifte gedaan tegen de minister van binnenlandse zaken. Aanleiding zijn uitspraken van de minister gisteravond tijdens een lezing in Nijmegen.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 De twee stapten samen met vier andere Russen naar de Zwitserse rechtbank... om alsnog deelname af te dwingen. Maar die rechtbank heeft het verzoek afgewezen... zegt het Internationaal Olympisch Comité. ANW Verkeersinformatie, John Bakker. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort bij Kootwijk. 8 kilometer file. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Het verkeer kan al langs over de vluchtstrook. Maar de vertraging is nog altijd zo'n drie kwartier. Je kan dan ook beter omrijden via Arnhem. Over de A50 en de A12. En op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Randweg Dordrecht. 5 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. Ga ik naar tennis De Davis Cup. Frankrijk tegen Nederland. Mark Brasser. Ja, we zitten in de tweede set. Nederland heeft de eerste set uh, verloren in een tiebreak. En de Nederlanders uh, Jean-Julien Royer en Robin Haas... staan nu een break achter in uh, de tweede. Uh, zonde, bij een stand van uh, 2-1 miste Robin Haas... een hele gemakkelijke volley op uh, breakpoint. Ja, dat kwam hem, uh, overkwam hem in de eerste set uh, ook al. Ja, toen kostte het uh, Nederland de set. Nu kostte het uh, Nederland de break. En de Fransen die, zijn dodelijk effectief. He, ze kregen één setpoint in de eerste set. Benutten dat meteen, krijgen hier één breakpoint en benutten dat meteen. En Nederland, zeker in die eerste set, natuurlijk een handvol breakkansen gehad. Maar weten die, die kansen niet te benutten. Dat is toch wel een beetje het verhaal tot nu toe van deze wedstrijd. Het is het verhaal van de gemiste kansen voor Nederland... en de dodelijke effectiviteit bij de Fransen. 4-2 dus in de tweede set in het voordeel van Frankrijk. Wonnen de eerste set in een tiebreak 7-6 dus. Dankjewel Mark. En dan ga ik naar Valkenburg. WK-veldrijden voor vrouwen. Thijs niet. Het, uh, het moddergehalte maakt het parcours zwaar denk ik het moddergehalte maakt het parcours zeker zwaar. Er zijn ook maar vier rondes. Dat is erg weinig voor veldrijden. Er wordt altijd gekeken naar ronde 1. Hoeveel rondes er gereden mogen worden. om tussen de 40 en 50 minuten uit te komen. En het is heel spannend. Want Kant die heeft uh, gezelschap gekregen van de Amerikaanse Compton. Dus twee dames aan kop. En om en om proberen ze elkaar de loef af te steken. De een op techniek, de ander op kracht. En het is op dit moment op techniek dat Kant weer wegrijdt bij Compton. in een enorme glibberhelling. Dus een helling waarbij. Bijna alle dames van de fiets af moeten. Kant blijft op dit moment zitten. En die glijdt naar beneden alsof ze op het ijs zit met een fiets. Maar daarachter is het ook heel erg spannend. Want daar zit nog steeds op plek 3 de Luxemburgse magerie. Maar heel kort daarachter, steeds dichterbij komend... is de Nederlands kampioene Lucinda Brandt. Ze doet het goed. Ze komt dichter en dichter bij het podium. Het podium wat Sanne Kant in de media gisteren... voor onmogelijk werd gehouden voor Lucinda Brandt. En dat heeft het toch wel getergd. Met Misha Blok. Je luistert naar jouw consumentenprogramma hier op NPO Radio 1. En zometeen in de belofte, de Orgasm Intense Gel van Durex. Twintig verpletterende orgasmes zitten er in één flesje. En een paar druppeltjes op de clitoris is al genoeg. Wat voel je dan eigenlijk? Het kan uh, tintelend zijn, het kan verkoelend zijn. Het kan verwarmend werken. In ieder geval ja, geeft het zeg maar uh, extra sensatie. Ruim 4,5 jaar zorgde Dolf Takema als mantelzorger... voor een meneer in het Zuid-Hollandse bergambacht. Hij had diabetes, liep slecht, had een buisje in zijn keel... waardoor hij moeilijk praatte. En belangeloos zette Dolf zich in voor deze man... die uiteindelijk eind 2016 op 78-jarige leeftijd overleed. En hij had nog één wens, begraven worden in zijn eigen dorp. Nou, Dolf regelde het vrijwillig, maar tot zijn schrik... wil de gemeente nu dat hij het graf... en de komende 20 jaar het onderhoud van dat graf betaalt. Dolf Takema, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, Jij hebt dus 4,5 jaar voor deze meneer gezorgd totdat hij overleed. Ja. En jij hebt zijn begrafenis geregeld, hè? Ja, dat was voor mij een hele logische zaak... na 4,5 jaar intens contact te hebben gehad. Hij is overleden halverwege de nacht. De nachtverpleegkundige was erbij, die heeft mij toen direct gebeld... en ik was binnen een half uur ook in zijn huis. En nadat de arts de overlijden heeft vastgesteld... heb ik de begrafenisondernemer gebeld. Want dat was allemaal al geregeld naar zijn wensen... Ja, dus naar zijn wensen. En is die begrafenis ook uiteindelijk zo gegaan zoals hij wilde? Yes, precies zoals hij wilde. Dat hebben we mooi ingevuld. Eh, ik ben de volgende dag, toen ik de offerte van de begrafenisondernemer kreeg... ben ik daarmee naar de gemeente gegaan. En direct gezegd, er is geen geld. Dat kon ik tellen. Er was wel wat, maar niet alles. En ik heb de gemeente toen gevraagd of zij wilde participeren. En dat leek mij een hele logische vraag. Maar de gemeente heeft toen op het standpunt, zich toen op het standpunt gesteld... dat er is een wet op de lijkbezorging en die geeft een, maar één weg. Het is of de gemeente of degene die de opdracht heeft gegeven... aan de begrafenisondernemer. En dat was ik. Ja. En uh, toen is er een uitgebreid mailcontact geweest... met allerlei gemeentefunctionarissen. Ik heb... Uitermate veel details gegeven van hoe ik alles geregeld had. Ook het leeghalen van het huis, het opzeggen van alle nutsinstellingen enzovoort. En uiteindelijk heeft de gemeente in juni pas besloten om uit de laatste twee rekeningen, dat waren de kosten voor de begraafplaats en de grafrechten, bij mij te de declareren. Want er waren geen nabestaanden. Dus de gemeente zei eigenlijk van nou, of wij hadden alles vanaf het begin moeten betalen. Ja. Of jij had alles moeten betalen? Ja, dan had ik, en dat is achteraf geconcludeerd... bij het overlijden, en nadat de arts het overlijden had vastgesteld... de sleutel bij de gemeente moeten inleveren. En zeggen van, hier hier ligt een doodlijk in het liggen in een huis. En gaan jullie gang maar. Dat had meteen had, moeten gebeuren dus? Dat had dus direct moeten gebeuren. Nou, achteraf gezien vind ik dat mensonwaardig. Ja. Want wat voor gevoel geeft het jou dat, je dus, ja, dat jij dus verantwoordelijk bent voor dat geld? Nou... Ja, dat gaat niet eens om het geld, het gaat om de aandacht die je voor zo'n gebeurtenis geeft. En het, deze man had wel degelijk uh, zeg maar een omgeving om zich heen. En een heleboel thuisverpleegkundigen zijn om hem heen gestaan. De hervormde gemeentebergambacht heeft jarenlang een, een boodschappendienst voor deze, mens, deze man georganiseerd. En dat is een, nou ja, voor die mensen, die hebben fatsoenlijk afscheid kunnen nemen nu. En dat is misschien wel de belangrijkste waarde van een normale uitvaart. En die is wel degelijk op de meest voordelige en goedkope wijze geweest. Deze man is begraven in een algemeen graf. Er zijn, omdat deze man in de buurt van het kerkhof woonde... geen auto's geweest, er zijn geen dragers nodig geweest. Hij is op een handgeduwde kar, de kist op een handgeduwde kar... naar de begraafplaats gereden en daar is hij... Uh, zeg maar herdacht in een herdenkingsdienst met drie sprekers en 28 bezoekers. Kijk eens, en dat was waarschijnlijk allemaal niet gebeurd... als de gemeente zelf de regie had gehad. Ja. En dat vind ik jammer. Uiteraard hebben we ook de gemeente Krimpen-Waard gebeld... maar zij willen niet reageren. Wel willen ze volgende week met je in gesprek gaan. Ja. Welke toezeggingen verwacht je van de gemeente? Nou ja, ik hoop dat ze toezeggen dat ze dus in de eerste plaats... voortaan dit anders zullen behandelen... En in de tweede plaats, ja, en dat is een, wat op dit moment voor mij een, een bijna principiële zaak. Eh, dat ze toegeven dat ze dus, zeg maar, deze zaak niet zuiver hebben behandeld. niet hebben behandeld. Dat ze dus meer. Een wijde, met een wijdere blik naar dit, deze gelegenheid moeten kijken. Dat er een heel maatschappelijk gebeuren om een overlijden heen plaatsvindt. En dat het niet alleen maar is van hoe krijgen we nog wat geld. Nee, want jouw punt is ook de, de manier van handelen van de gemeente. Ja. Dat. Uh, ja, dat gaat niet ten goede zeg maar, van degene die is overleden... en de wensen van diegene die is overleden. Dat niet alleen, maar denk ook even aan al die mantelzorgers in Nederland. De regering wil zelf dat op een zoveel moment mensen voor elkaar gaan zorgen... en als iemand dat dan doet, dan krijgt hij een rekening. En dat ja. vind ik niet juist. We hebben, dankjewel, Dolf Takema, voor jouw verhaal. We blijven het natuurlijk volgen. We hebben ook gebeld met METSO, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers... en de hele gang van zaken bevreemd ze. En dit zegt woordvoerder Fleur Kusters... Wat ons betreft is dit de omgekeerde wereld. Als we willen dat mensen langer thuis blijven wonen met behulp van vrienden en familie... dan kan het niet zo zijn dat we mantelzorgers achteraf op deze manier de rekening presenteren. En bij mij in de studio zit notaris Nick van Buitenen... voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u hoort net het verhaal van Dolf. Uh, wat denkt u daarbij als u dat hoort? Een sneu ja. Mooi dat er mensen zijn zoals Dolf die, uh, uh, die zich inspannen voor hun naasten. Want hoe kun je dit voorkomen? Dat je als mantelzorger dus die uitvaart mooi probeert te regelen... en dat je dan achteraf die rekening krijgt? Ja, ik denk dat Dolf de rekening gekregen heeft... omdat hij zich als opdrachtgever heeft opgesteld richting de uh, begrafenisondernemer... Ja, de manier om dat te voorkomen is je als mantelzorgers... echt vooraf te informeren bij degene die je verzorgt... om te kijken uh, uh, wat zijn je wensen... maar ook heb je geld om je eigen begrafenis te verzorgen en te betalen. Uh, daarnaast is natuurlijk uh, de rol van mantelzorger na overlijden... direct uitgespeeld. Uh, en dat moeten mantelzorgers zich goed realiseren. Uh, en na overlijden van iemand uh, is er sprake van erfgenaamschap... van iemand of van meerdere mensen ik denk dat het uh, slim is uh, om van tevoren na te gaan... wie dan die erfgenamen zijn in gesprek met een mantelzorger... en die er ja, richting een overlijden, rondom een overlijden... direct bij te betrekken. Ja, dus van dat soort dingen moet je allemaal bewust zijn... en eigenlijk ook vastleggen? Nou ja, vastleggen. Het is natuurlijk zaak dat uh, de, de, de, de zieke persoon... Uh, dat die bij tijd zijn zaakjes goed regelt, dat die het vastlegt. En daar kan de mantelzorger natuurlijk best een rol bij spelen. En als die zieke persoon plotseling overlijdt? Nou ja, dan, dan, ja, dat kan. En dan moet je denk ik als mantelzorger op dat moment... Eh, eh, eerst eh, advies vragen bij de personen die, eh, die daarover gaan. Dat zou een notaris kunnen zijn. Onmiddellijk bij het Centraal Testamentenregister... navraag doen of er een testament is. Is er een executeur benoemd? Wie zijn erfgenamen? Um, en dan kom je heel eind. Ik denk dat de meeste mantelzorgers natuurlijk wel weten... of een zieke persoon die wordt bijgezet... of die kinderen had, uh, of die een broer heeft, een zus heeft. Kortom, wie de potentiële erfgenamen zijn. Uh, dat kan je natuurlijk pas uh, zeker weten na overlijden. En dan kan je ermee aan de slag. Maar vooraf je informeren als mantelzorger lijkt me heel zinnig. Want uh, ja, als je dat niet doet, dan denk je dat je er alleen voor staat. Maar er um, ja, zijn anderen die in feite de eerst aangewezen zijn... om de begrafenis te verzorgen. Ja, want Dolph, hoe was dat in het uh, geval bij jou? Nou, waren er meerdere mensen, familieleden, ook die die uitvaart hadden kunnen regelen? Nee, dat waren er niet. Alles wat de notaris zegt, dat heb ik nagegaan. Ik heb de hele familie nagegaan. Met sommige mensen heb ik contact gehad, maar die waren, niet, waren geen erfgenaam. Bovendien, er was nog slechts van de familie één broer van de betreffende man in leven. En deze man leidt ernstig aan Alzheimer en is niet meer aanspreekbaar. Die heeft wel een zoon. Nou, die zwerft de wereld rond. Die zou beneficiair aanvaarden. Dat wist ik. Ja. En dat heb ik ook in het allereerste gesprek meegedeeld aan de gemeente. En uh, andere mensen waren er niet. En dat, dat heb ik dus nagegaan. Ik wist ook van de financiën. Ik was dus gemachtigde voor de bankrekening. Ik kon dat tellen. En heb dat direct een dag na het overlijden aan de gemeente meegedeeld. Normaal is het zo dat... Erfrecht, euh, ik bedoel de kosten van de begraafplaats en ook de grafrechten naar de hand, die dan vaak worden afgekocht, worden door de begrafenisondernemer in rekening gebracht. In de gemeente Krimpenerwaard is het zo dat de kosten voor de begraafplaats plus die grafrechten worden apart door de gemeente aan de ...nabestaanden erfgenamen enzovoort in rekening gebracht. Ga ja, ik nog even hoor, sorry naar Nick van Buitenen. Uh, want wat kan Dolf nu nog doen om ervoor te zorgen... ...dat hij die kosten niet hoeft te betalen? Uh, niet zoveel. Ik denk dat de, de gemeente, als ik het zo goed hoor... ...dat de gemeente uh, juridisch misschien wel juist handelt nu naar Dolf... ...door te zeggen, uh, jij, bent, uh, jij bent de opdrachtgever geweest... ...en formeel degene die die rekening moet betalen... Maar het verhaal is natuurlijk wel schrijnend. Dus ik kan me voorstellen dat de gemeente in het geval van Dolf... over zijn hart strijkt en uit de uh, overwegingen... Precies. uiteindelijk toch ja, de hele rekening van Dolf in die rekening met ja, Dank Nick van Buiten, de voorzitter van de Koninklijke notariële Beroepsorganisatie. En dank Dolf Takema en heel veel succes. En wil je het verhaal van Dolf nog eens terugluisteren... of de tips van notaris Nick van Buiten... ga dan naar nporadio1.nl. In De Belofte onderzoeken we iedere week of een product de belofte nakomt... die op de verpakking staat of waarmee wordt geadverteerd. Vandaag de Durex Orgasm Intense Gel. Baanbrekende, clitoris-stimulerende gel... voor sensuele golven en een intenser orgasme voor haar. En volgens de tv-reclame wil Durex dat iedereen altijd een orgasme kan krijgen. En daarom kwamen ze met een klein flesje gel... dat voor maar liefst 20 verpletterende orgasmen moet zorgen. Durex want everyone to orgasm, every time. So they came up with this wonder. Just one bottle can help provide up to 20 orgasms. And I should know. Ja, twintig verpletterende orgasmes in een flesje. Nou, even bellen met de klantenservice. Want hoeveel druppels moet ik hier nou van gebruiken? Dus dat twee of drie druppeltjes. Het ligt ja een beetje aan uh, uh, ja, hoe gevoelig u bent, zeg maar. En dit uh, ja, versterkt eigenlijk de sensatie. Dus verschillend per persoon uh, kunnen ze anders uh, reageren op het werkende bestanddeel wat erin zit. Dus het kan uh, tintelend zijn, het kan verkoelend zijn... Uh, het kan verwarmend werken. Uh, in ieder geval ja, geeft het zeg maar, uh, extra sensatie. En kun je dan door alleen die gel te gebruiken... al tot een hoogtepunt komen? Nee, daar heeft er wel extra stimulatie bij nodig. Maar het is wel, het is wel een uh, goede start. Maar ja, die twintig verpletterende orgasmes met één flesje gel... Ja, kan dat wel waar zijn? Even kijken, ja. het is, um, 20, dat heeft ermee te maken met de hoeveelheid doosjes die erin zitten. Dus in principe wel, maar je moet er zelf ook een klein beetje werk voor doen, zeg maar. <laughs> ja, en die man waar, waarmee ik dan misschien ben... die heeft er dan verder niks aan aan die gel, of wel? Nee, ja, het is echt, het is echt ontwikkeld voor vrouwen... Dus het kan best zijn dat hij het ook prettig ervaren. Maar ja, het is niet het is echt voor het is ontwikkeld voor de clitoris. En in de advertentietekst staat ook acht van de tien vrouwen die de gel gebruikte in de test kregen een orgasme. Wordt dat echt getest? Ja, ja, ja, nee, het is echt, uh, ja, het wordt natuurlijk heftig getest voordat we het al zodanig op de markt brengen. Anders dan kun je je wel voorstellen dat we op rood uh, telefoon uh, roodgloeien... met mensen die zeggen, ja nee, dat werkt niet zo. Ja, heftig getest. Nou, ga ik naar Jelto Drent, arts, seksuoloog... en de schrijver van De Oorsprong van de Wereld. En dat is een uh, encyclopedisch boek over de vrouwelijke seksualiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat, wat denk je hiervan? Van zo'n uh, flesje waar, ja, wat ervoor kan zorgen dat je twintig keer een orgasme krijgt als vrouw? Nou, daar de, denk ik uh, vrij cynisch over. En ik ben ook heel benieuwd of jullie... Uh, de, de, het feit dat ze getest zijn, of, of je dat ook op schrift hebt. Want uh, ja, dat kun je wel zeggen, dat acht van de tien... Uh, uh, positief gereageerd heeft. Maar dat wil ik wel even een beetje wetenschappelijker bekijken graag. Ja, want wat het eerste wat mij opvalt is dat ze zeggen van het kan zijn dat je er warmer van wordt en het kan zijn dat je er kouder van wordt. Nou dat kan gewoon niet. Want als je je voorstelt wat, er, wat je op je huid bijvoorbeeld kan smeren. Hè, als je spierpijn hebt dan smeer je dingen erop waar een beetje Spaanse peper in zit en dan krijg je een warme huid en dat door naar de spieren, maar je hebt ook dingen met menthol erin... en dat geeft verkoeling. Het kan niet alle twee. Het kan niet dat één en dezelfde stof en verkoelend en verwarmend is. Nee. En tintelen, dat, daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Nee, want je hebt ook voor ons gekeken in de ingrediënten, hè? En wat zit er dan ja, in dit flesje wat ervoor dus zorgt er dat het tintelt? Er zitten onschuldige dingen in. Ik denk, uh, kijk, ik ben geen chemicus, maar ik heb, ben niks tegengekomen... wat iets anders doet dan dat het kennelijk heel glibberig is. Ja. Dat, dat is het enige waar, uh, waarvan ik denk van ja, dat, dat zal wel. Ik bedoel, het is, uh, je hebt natuurlijk sinds jaren en dag ook glijmiddelen voor vrouwen. Die uh, dus kunnen werken als je niet zo heel erg opgewonden bent... en toch gemeenschap wil hebben. Maar uh, ik zie niet zo heel erg veel specifieks erin. Nee, dus je kunt gewoon net zo goed met water en zeep gewoon aan de gang? Uh, ik denk dat je uh, met dit soort druppeltjes... Uh, Daar verwacht ik heel weinig van. Ik denk inderdaad van: nou, er zijn vrouwen die. als ze masturberen, inderdaad een glijmiddel gebruiken. omdat het zo lekker glibberig is. prima. En als je met een partner vrijt... kun je ook zeggen van: nou, vind ik het lekker om. iets in mijn kruis te smeren. wat. Uh, ja, wat extra glibberig is, zal ik maar zeggen. En dingen waarmee je clitoris gevoeliger zou worden, daar moet je heel erg mee oppassen. Omdat er best veel vrouwen zijn die zeggen van, mijn clitoris is al zo gevoelig. Ik moet er niet aan denken dat hij uh, dat, dat, dat, dat een Spaanse yeah. zal ik maar zeggen. Yeah. Spaanse vlieg was vroeger, hè? dat was uh, meer voor mannen dan voor vrouwen. Maar dat was dus iets uh, waar je heel branderig van werd. En uh, nou, daar moest je dan vreselijk hitsig van worden. Dat kom je al bij Casanova tegen. We kunnen hier nog uren over doorpraten, maar ik ja. moet toch helaas afronden. Dankjewel, Jelto Drent, seksuoloog en de schrijver van De Oorsprong van de Wereld. Een boek over de vrouwelijke seksualiteit. En kom je nou ook zo'n product of reclame tegen waarvan je denkt... kunnen ze die belofte wel nakomen? Mail dan naar radaradio.nl. Ga ik snel naar het WK-veldrijden voor vrouwen in Valkenburg. Thijs Niet. Ja, het is ontzettend spannend op twee fronten. We hebben op kop op dit moment Sanne Kant. De Belgische wereldkampioen die maar wat graag haar titel verdedigt. En vlak achter haar zit Catherine Compton. Ze wisselen elkaar een beetje af. Wie ligt er eerst en wie niet? En daarachter ook erg interessant is op dit moment op plek drie... de Nederlands kampioene Lucinda Brandt. Ze doet het heel erg goed. Ze zit nog in strijd verwikkeld met de Luxemburgse Christine Machaud. Maar de podiumplek gloort voor de Nederlandse. Marianne Vos hebben we het trouwens nog niet over gehad... Die die stelt wel een beetje teleur. Die ligt op dit moment op een achttiende plek. Dankjewel, uh, Thijs. Ga ik even snel naar de uh, Davis Cup. Naar Mark Brasser. Ja, want de tweede set is hier uh, gespeeld. De tweede set gewonnen door uh, Frankrijk. Ik zei eerder al, ze zijn uh, dodelijk effectief. Nou, dat zagen we ook weer in, uh, in deze set. Ze kwamen dus een break voor de Fransen. Gingen naar uh, 5-3. Toen waren er de twee breakpoints uh, voor Nederland. Die werden uitstekend weggewerkt door de eerste met een ace. De tweede met een goede eerste service. Waarna een uitstekende volley van de Mahu er overheen kwam. Kansen voor Nederland daar uh, verkeken. En toen kreeg uh, Frankrijk één setpoint. En op dat eerste setpoint sloegen ze meteen toe. En dus wonnen ze de set met 6-3. En leidden de Fransen dus met uh, 2-0... Het is een aantrekkelijke wedstrijd. Ja, je hoort het nu misschien, het enorme gejuich. Het is Robin Hazen die een volley mist na een fantastische rally. Ja, en Haase heeft in de eerste set en in de tweede set gewoon een cruciale volley gemist. Waardoor die sets verloren zijn gegaan. Jammer voor Robin Hazen speelt verder uitstekend. Alleen op de belangrijke momenten laat hij het even afweten. Nederland staat dus 2-0 in sets achter. Het wordt een hels om deze pot er nog uit te trekken. Dankjewel, Mark. Hoe hou jij je verzekeringen up-to-date? Hoe voorkom je dat je jezelf onnodig of dubbel verzekerd... of dat je juist niet genoeg bent verzekerd... en je misschien wel onnodige risico's loopt? Wat zijn jouw tips en ervaringen? Dat wilde ik vandaag van je weten. Jullie hebben volop gereageerd via de Radio 1-app... via onze Facebookpagina van Radar. Dank daarvoor. Jacob van Radar Online. Welke reacties? Ja, wordt al volop gereageerd via diezelfde Facebookpagina. We pakken er wat reacties uit. Didi ging over... van de ene verzekeringsmaatschappij naar de andere. Exact dezelfde dekking scheelt maar ruim 300 euro per jaar, zegt ze. Zij adviseert om via een objectieve vergelijkingssite je verzekeringen uit te zoeken. Maar een bericht van Richard die doet dat namelijk ook. Hij zoekt op internet naar wat je aan overlappingen of dubbelingen kan hebben. Hij noemt de reisverzekering en de zorgverzekering... maar ook de wegenwacht en de pechhulp die je van de autodealer kunt krijgen. Nog een reactie van Frans. Frans is er een van gezond verstandige, uh, gebruiken. Hij zoekt uit welke verzekering je echt nodig hebt... en wel niet. Een inboedelverzekering vindt die belangrijk en een woonhuisverzekering ook. Net als de begrafenisverzekering. En dan als laatste een reactie van Anneke. Heeft al haar verzekeringen bij één en dezelfde verzekeringsmaatschappij. Ze doet dat bij Unive. Ze zegt elk jaar: nemen we het met een medewerker van de verzekering door. Ook de veranderingen in de zorgverzekering. Ja, dan ga ik naar Con directeur van Independer. Ja, hoe moet je nou beginnen? Als je, zeg maar, het klinkt allemaal zo makkelijk. Van, zorg er nou voor dat je niet oververzekerd bent, ja. zorg ervoor dat je niet onderverzekerd bent. Waar begin ik? Ja, nou allereerst, ik ben onder de indruk van de verstandige luisteraars. Want er, was, er wordt duidelijk goed over nagedacht ja, over verzekering. Ja, dat merk ik. Ja. Uh, nou, ik denk dat het goed is om na te denken wat je verzekerd wilt hebben. Ik heb het al eerder genoemd, je moet bij een verzekering altijd nadenken: wat kan ik uh, zelf niet dragen als het zou voorkomen? Of wat wil ik eigenlijk zelf niet dragen? En als je meer verzekerd dan het is, dan ben je oververzekerd. En als je minder bent verzekerd, dan ben je onderverzekerd. Nou, misschien een paar voorbeelden kwamen net ook al een, een, een paar naar voren. Uh, je ziet bij oververzekeren bijvoorbeeld dat mensen. Dus dubbele verzekeringen afsluiten. Uh, de, de zorgverzekering en de reisverzekering zijn bekend inderdaad. Je hebt een uitgebreide reisverzekering. En toch neem je in je zorgverzekering ook nog even een pakket mee... voor, voor zorgkosten in het buitenland. Dat is dan eigenlijk helemaal niet, uh, niet nodig. Uh, de pechhulp van, uh, bij, die bij je auto zit inderdaad. En waarbij, terwijl je ook een, uh, daar, daarvoor nog een, bij je autoverzekering al iets uh, aparts gaat, uh, gaat afsluiten. Uh, wat, we soms ook, wat we ook regelmatig horen is mensen die een doorlopende reisverzekering hebben. Wat overigens voor bijna iedereen wel een, een, een voordeel kan, kan bieden. Een doorlopende reisverzekering is vrij voordelig. Maar die dan bij het afsluiten van de reisverzekering toch ook nog even het uh, vaak al aangekruiste vinkje door de, reis, door de reisbureau honoreren En ook gewoon een kortlopende reis Erbij nemen. Dat is natuurlijk gewoon zonde. Nou, dit soort dingen zijn er gewoon altijd eventjes goed kijken. Nogmaals, ik, er werd daar gezegd: uh, uh, ik, ben, ik doe dat graag samen met een website die, is, uh, die objectief vergelijkt. Uh, Indipender is er ook bij aangesloten en ik sta inderdaad volledig achter het keurmerk objectief vergelijken. Uh, websites die daarbij zijn aangesloten, vergelijken de hele markt en hebben een eerlijke vergelijking voor jou. De andere kant is natuurlijk ook uh, risicovol. Aan de ene kant kun je zeggen: Nou, ik heb dan heel zorgvuldig gekeken van. Heb ik alles wel echt nodig? En ik ben op een soort minimum uitgekomen. Een meneer die noemde net... ik vind mijn woonhuisverzekering heel erg van belang. Dat kan me voorstellen, want zowel je inboedel als je opstal... als je huis zou afbranden. Sorry, ik moet je eventjes onderbreken, want we gaan snel naar het WK Veld rijden. Want daar zijn ze aan het finishen, hè? Thijs niet. Ja, het shutje is dichtgedaan door Shanna Kant. Zij wordt wereldkampioen opnieuw. Net als vorig jaar in Biel. Wint zij de wereldtitel. Pakt zij de regenboogtrui. En achter haar is het voor de vierde keer in haar leven... een tweede plek voor Catherine Compton. En dan komt nu in beeld... Een oranje shirt van Lucinda Brand. Zij gaat beslag leggen op het brons. Zij heeft afstand genomen van de Luxemburgse Majerus. Dus we krijgen een Nederlandse op het podium. Net zoals dat we eerder vandaag dat gehad hebben bij de junioren en bij de belofte. De derde podiumplek voor Nederland is dus voor Lucinda Brand hier bij de vrouwen elite. Dank je wel, Thijs Niet. Dank je wel, Koen de Ruijten ook... voor de informatie. We gaan straks verder praten in onze livestream. Ga ik even naar Jacob de Vries van Rade Online... want dit is jouw laatste uitzending. Ja. Dank je wel voor jouw input. Je was de stem van onze achterban. We hebben vooral genoten van de manier waarop jij je eigen ervaringen... altijd hier in hebt gegooid. Laten we even luisteren. Ik ben een enorme overstapper als het gaat om energie, internet... dat soort dingen, maar ik ben nog nooit overgestapt van zorgverzekeraar. Ik ben er gewoon een beetje trots op. Ga ik naar Jacob de Vries van Rade Online. Ben jij was eens opgelicht? Nooit, nee. En afkloppen daarvoor. Maar ik moet ik zeggen, ik let wel goed op als ik aan het online shoppen ben. Toch wat bij de grotere winkels. Dan denk ik van, is het wat een schimmige winkeltje? Dan denk ik, nou, misschien niet. En op Marktplaats wil ik gewoon het liefst iedereen gewoon zien. Jacob de Vries. Ja, ik heb... Van, uh, <laughs> van Rade Online. Chill dat je er bent. Ja. Je hebt alle reacties in ontvangst genomen. Je moet het bij voorkeur in de winter doen. De vriezer leegmaken en de inhoud in kratten buiten in de kou... en afgedekt met de deken, schalen heet water erin... deur dicht voor een uur, daarna uitnemen, nazemen met de zijn... en dan kritisch kijken naar de inhoud... en in de juiste volgorde weer vullen. Ik weet dat jij een koekenbakker bent, maar ben je ook een oliebollenbakker? Ik ben geen oliebollenbakker, mijn moeder daarentegen wel. Bakt overigens ook de lekkerste appelflappen. Die uh, snijdt ze dan in schijfjes. Dan komt er beslag omheen en dan frituurt ze die... Dat ik veel data verbruik met mijn telefoon... zegt denk ik heel veel over mijn wifi, want die is echt belabberd. Ja. Dus daar moet ik echt wat aan gaan doen. Uh, beneden is het allemaal wel redelijk, maar ik ga ook wel eens naar het kleine huisje. Dan neem ik dan mijn telefoon mee. Het kleine huisje? Nou, je weet toch al wat het kleine huisje is? Nee. Nee, het toilet? Oh, het toilet. Ah, oké. Okay. Okay. Ja. En dan neem ik mijn telefoon mee, en dan, maar het is echt dramatisch. Dus dan ga ik ook weer op 4G. Nou ja, goed. Kost namelijk nou. wat niet zo best. Jacob de Vries van Radar Online. Geen loopneus, zo te nee, zien? Nee, helemaal niks. Uh, ik heb wel vaak last van holtes. Daar heb je ook last van, toch? Ja, klopt. Maar dat heeft niks met de griep te maken. Het is duidelijk dat het weer tijd is om het stokje erop te geven, toch? <laughs> Dankjewel, Jacob. Maandag is Radar weer op tv met Antoinette. Gaat het over de parkeertarieven van ziekenhuizen? Want er zijn ziekenhuizen waar je tot wel 36 euro per dag betaalt. En we duiken in de wereld van de pensioenen. Want terwijl je denkt het goed geregeld te hebben, kan het toch nog van alles misgaan. Je ziet het maandag half negen bij AverroTros op npo 1 Dit was Radar voor vandaag. Ik ga zelf naar Zuid-Korea voor de winterspelen. Volgende week zaterdag is Radar er gewoon weer natuurlijk. Maar dan met Jan Mom. En volgens tot die tijd online, zoals nu ook. Ga naar de Radar Facebookpagina. Want daar gaan we livestreamen over de vraag: hoe zorg je ervoor dat je niet onderverzekerd en ook niet oververzekerd bent? En dat gaan we doen met Independer. Dus stel al je vragen. Tot dan. Thuis bij Avrotros.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 Museum. Met Joke van de Zonnebloem. Uh, mag ik de aardappeleters van Van Gogh een dagje meenemen... naar Jos in Tilburg? Ik doe voorzichtig, hoor. Ja, kom dat maar. Jos uit Tilburg wil graag zijn favoriete schilderij zien. Maar dat is lastig met zijn handicap. En aangezien het museum niet naar Jos kan komen... gaan wij met Jos naar een museum. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles... voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl.